Ja, luisteraars, en zo zitten wij weer in het tweede uur ZFM Jazz. Uh, wat op deze stormachtige, regenachtige zondagmorgen gepresenteerd wordt door Cor van Koningsbrugge en Hans Zandbergen. En aangeschoven is ook uh, Hans Rijmers. Hans, leuk dat je er ook even bent. Goedemorgen, heren. En luisteraars natuurlijk. <laughs> uh, Cor, wat, uh, jij had uh, de, uh, de tune de, de, van op. het tweede uur had jij, uh, uitgekozen. Hoe heet het stuk? Dit was het stuk heette Blues for the Date. Mm -hmm. En dat was uh, Peter Bates, mm -hmm. begeleid door het jazzorkest van het Concertgebouw. Nou, fantastisch. Nou, er zitten bijna alle grote solisten van, van Nederland in. Ja. Dus uh, we hebben heel Nederland even laten horen. Ik geloof dat ze op dit moment al uh, vier of vijf uh, fantastische cd's uh, hebben uitgebracht. En uh, allemaal even, even, even goed. Hans, wat kom jij uh, ons vertellen straks? Ik was even bang dat ik zou zeggen, van, van wat kom je vredesnaam doen hier met dit weer? <laughs> ja, waarom heb je dus geen ontbijt gemaakt voor je allerliefste vrouw? Nee, dat ga ik straks doen als ik thuis ben. <laughs> Heel goed, Hans. Ja, dus uh, dit, we moeten dit even snel afwikkelen en dan uh, kan ik onmiddellijk weer terug. Oké, okay, maar we gaan dan eerst eventjes, gaan we nog, ja. Cor die heeft nog een uh, cd neergelegd. Ja. En die gaan we eerst uh, nog draaien en dan komen we bij jou terug, oké? Okay? Helemaal goed. Goed. Cor? Wat heb jij nog meer? Ik heb meer nog een stukje van Laura Fici opgezet. Het ja. is toch een, wel een aardige cd. En hij is pas nieuw. Dus uh, laten we maar een stukje luisteren. Hoe heet het stuk? Dead Old Black Magic heb ik volgens mij uh, op laten zetten. Oké, okay, nou het lijkt me goed. Gaan we naar luisteren. A flame with such a burning desire, darling down and down I go, round and round I go in a spin, loving that spin I'm in, under that... Dit wordt dus een stukje muziek van Laura Vici. Het is een van de laatste CD's die ze dus uitgebracht hebben. De best is yet to come. Maar het zijn natuurlijk oude, oude bekende liedjes. die ze dan nu te horen brengt met een groot orkest. wat dus eigenlijk heel swingend klinkt. Absoluut. Het, is, het blijft een. buiten dat het een bijzonder mooie vrouw is, vind ik dan. Is kan ze ook nog goed zingen. Ja. En dat heb je niet altijd. Goed, Hans, jij bent ook even aangeschoven voordat je het ontbijt zometeen voor je vrouw gaat, uh, gaat maken. Uh, nou, we doen dat samen. Hè? Oh, je doet dat samen. Ja, een beetje. Maar goed, niet maar, helemaal alleen. Nee, nee goed. goed. Hé, hey, we gaan al wat uh, vertellen. Over 14 dagen, nee, volgende week, nee, de week daarop. 13 maart. 13, 13, maart. 13 maart is er weer een, een nieuw uh, concert ja. in, de, in de krocht. Uh, er zijn er, daarna nog, er zijn er nu nog drie en daarna nog twee te verwachten. En, uh, wie heb je uitgenodigd voor uh, over 14 dagen? Xandra Willers, mm -hmm. met, een, uh, met een X. Maar, met, uh, maar de naam is echt met een X. Hè? Ja, ja. We hadden natuurlijk uh, Xandra Reemer ook nog een poosje. Ja, maar... maar dat was een onechte X, maar dit is een echte X. Uh, ja, nee, daar zijn we buitengewoon trots op, want het is een fantastische zangtalent. En uh, ja, die heeft toch wel wat prijzen ontvangen inmiddels. De Erasmus prijs en de Esso de prijs. Daarvan ik nog even dacht van Esso prijs, Esso prijs. Nou, Goede klant bij de benzinepomp misschien. Ik weet het maar dat bleek ook <laughs> om een muziekprijs te gaan. Okay. En uh, uh, uh, ze heeft ook uh, deelgenomen aan de Deloitte Jazz Award. Dus ja, een, een ongelooflijk talent. Hm. Heeft uh, uh, gestudeerd aan de Erasmus uh, conservatorium. Of het Rotterdamse Rotterdam? Rotterdams conservatorium. Nou, eigenlijk. dat moet goed zijn, dat kan niet anders. Ja, daar... Uh, uh, uh, Johan Clement is daar docent, hè? dus dat zit ja. allemaal dicht bij elkaar. Ja. ja. Plus dat erbij komt, dat ze ook als extern uh, deskundige wordt gevraagd... wanneer daar examens worden afgenomen. Oké. Okay. En ze heeft zelf nog een, uh, een zangschool. En dat, daar, daar is erg veel belangstelling mm -hmm. voor. Ja, en heeft natuurlijk uh, uh, met allerlei bekende... ...muzikanten gespeeld. Uh, Rob van Kreeveld, Michael Boslap, Dick de Graaf. Nou, dan, dan, dan doe je het goed. Dan word je niet zomaar voor gevraagd. Nee. En die is nu... Heb jij eruit genodigd? Ja. Oh. Nou, de, de, de, ik niet. Uh, uh, uh, Erik Timmermans en Jan Clement... ...die programmeren de krocht. Wat er allemaal gebeurt. Ja. En ik aanvaard het allemaal in zeer grote dank. Uh, zeker wanneer zij... Uh, ...muzikanten... Uh, ...uitnodigen die je niet in de regio ergens in een kroeg horeca-etablissement ziet optreden. Nee, maar het grote voordeel in de, in de cross is natuurlijk dus dat het een echt luisterconcert is. Ja, het wordt op concertmatige manier wordt het gedaan. Hm. En ik, ik vind dat je het, en daar zijn we het allemaal over eens... ...ik vind dat je het niet kan verkopen om uh, 15 euro entree te vragen... ...als ze uh, drie weken of vier weken daarvoor uh, in de regio uh, in de kroeg van Niks hebben staan te zingen. Nee. Dat, dat, dat, dat, dat moet je niet doen. Nee. Dan moet je degene uitnodigen die dat, die dat al niet meer doen. Hè? Nee. Of het nog wel doen, maar ver hier vandaan. Nou, fantastisch. En, en, en dan, dan maak je een goed programma. Dus we nee. zijn nu alweer druk bezig met uh, het volgende seizoen. Ja, want we gaan natuurlijk gewoon door, hè? Ja. ja. Ik, ja. Vertel, ik, ja. Vertelde, ik vertelde in de uitzending dus dat uh, uh, vorige keer, dus twee weken, twee weken geleden alweer, met uh, de trombonist uit... Uh, uit Phil. België, veel ja. veel Abraham Abraham, ja. Abraham. Abraham. Uh, En dus dat, uh, dat de krocht weer uh, lekker vol zat. Ja. Dus uh, nou, we hopen natuurlijk op een, uh, op een, uh, op ja. een volle zaal. Ja, uh, maar, dat, maar dat maakt het dan ook zo onvoorspelbaar. Ja. Hè, het, het, het gekke is ook, uh, je, kan het niet, je kan het niet peilen. Nee. Als het prachtig weer is, denk je het wordt rustig en daar zijn er een hoop mensen. Als het slecht weer is, denk je nou, het zal wel niks worden. En er zijn er opeens er zijn er wel mensen. Ja. Het blijkt toch dat het voor een heleboel om de solisten gaat die komen. Ja. En dat is ook wat we graag willen: dat je iets herkent. Dat je denkt van, ja, die ken ik niet, dan wil ik het zien. Ja. Want ondertussen. Want, die, want die, uh, wie heb je nog meer uitgenodigd dus, uh, voor uh, dit seizoen? Dan zijn er dus. Uh, dit is uh, Xandra Willens. Willis dat, ja. die komt en dan 3 dus april uh, Jacco Griekspoor. Vierraf. Ja. Heel goed. En die uh, dat, ah, dat is een fantastisch talent. He, ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal uh, Frits Landersberg, fibrafoon. Mm -hmm. Maar uh, er, zwemmen, er zwemmen meer vissen in de zee. Hè? En, en, en je moet vooral zorgen dat je de goede mix haalt ja. tussen uh, gevestigde namen en aanstormend talent. En dat heeft het, het verleden iedere keer weer bewezen. Ja. Hey, en en, uh, en wie, wie sluit dus het, uh, de reeks uh, van dit jaar af? Magrit Schoersma. Ah, dat is een hele goede. Ja, die hadden we al eerder, uh, al eerder gevraagd, een aantal seizoenen geleden. Is toen niet gelukt, uh, druk, druk, druk. Maar en nu wel. En, nou, fantastisch. Ja, daar zijn we erg blij mee. Ja, nou, uh, ja. goed. Klopt. Dat, uh, dat belooft wat. Ja. Goed, Hans, dus uh, 13 maart, ja. uh, hoe laat begint het? Half drie. Half drie. Entree 15 euro. En is er al bekend wie de, wie de, wie, uh, wie de begeleiders zijn? Ik... Uh, ik denk Erik Koger. Uh -huh. oh, prima. En daar uh, helemaal goed. Ja. Fantastische slagwerken Hebben we bij Phil Abram ja. weer, uh, weer, uh, weer kunnen zien. Ja. En, en, en, genieten. Ja, die, de begeestering van die muzikanten is, is fantastisch. Ja. Johan, die, uh, hoe ouder hij wordt, des te dat hij gaat spelen. En hoe meer ontspannen hij is. Ja, ja ik. Uh, en dan, dan iedere Eric. keer weer genieten. En Erik Timmermans. Ja. Goed, twee ja. uur de zaal lopen zeker. Ja. Ja. En heb je ook nog wat meegebracht, Vander? Uh, ja, natuurlijk zie je al, ik zie je al grijnzen. Ja, uh, ja luisteraar, Hans, Hans heeft een smaal van oor tot oor. Ja. En welk stuk heb je uitgekozen? Nou, ik heb wat, uh, ik heb wat meegenomen, maar uh, tot mijn stomme verbazing lag het hier al. En het is buitengewoon plezierig. Uh, there will never be another you. Ik, ik, ik vond het ook wel toepasselijk op uh, zondagmorgen. En dan wordt ze begeleid door uh, Jan van Duikeren. Jasper uh, jazzorchest van het concertgebouw waarin je speelt. Rob van Kreeveld. Jasper Soffers. Oh, dat hebben we twee piano's. Bijzonder. Adam Kersbergen. En uh, Martijn Vink als uh, slagwerker. En dat is ook niet de minste in Nederland. Goed, we gaan luisteren. There will be many other nights like this. standing here See and compare Shall I cry Hey, Hans, ja. hoe is dit mogelijk? Uh, uh, goede relaties. Heel goed. die, uh, die nemen gewoon dingen mee. Een uh, soort telepathie. Hè? Dat, nou, dat kan niet uh, komt helemaal goed. Ja. Dus we hebben nu uh, daarvoor... Alexander Willers En uh, nu Margriet Schootsma. Wat is hier nog aan toe te voegen? Ja, niets. We gaan gewoon, we we gewoon komen. komen. Zondagmiddag in de krocht. Twee uur zaal lopen. Half drie, start van het concert. Meestal om een uur of vijf afgelopen. Ongeveer. Daarna een drankje, bitterballetje erbij. Precies. Nou, dan is de, de middag is weer goed. Kom je niet voor de muziek, kom je voor de bitterballen? Zo Echt. Het. het maakt me niet uit. Hans. Als er bij mensen komen. Leuk dat je er was. Maar we gaan toch verder met ons jazz kwartet. want we uh, jazzprogramma op deze regenachtige, stormachtige zondagmorgen. En ja, ik heb uitgezocht. Conte Condoli, Conte. Kandoli, een befaamd trompetist, uh, Ze heeft in alle grote orkesten gespeeld die er bestaan. En uh, neemt dan altijd vaak de soli voor zijn rekening. Maar jammer genoeg heeft hij maar weinig zelf uh, cd's gemaakt waarin hij kleine bezettingen speelt. Gelukkig was uh, Tom Hendricks, onze collega jazzpresentator van dit uh, zondagmorgen jazzprogramma, die is gaan kijken en die is twee cd's tegengekomen. Ik heb een schitterend stuk uitgezocht. En dat heet Don't Worry About Me. Luister nu naar Conde Condoli. Ja. Ja, luisteraars, dat was uh, Conte Condoli in een werk van Lee Morgan C. Ledia. Dat zal wel een, een meisjesnaam zijn, denk ik. In ieder geval, ja, Conte Condoli. Cor, we hebben nog een kwartiertje. Wat heb jij nog neergelegd? Ik heb nog weer een stukje van het uh, Metapro-orkest neergelegd. En die speelt dan muziek van John Scofield. En het nummer wat ik opgelopen heb gezet is Out of the City met Hans als Piano. Schofield op gitaar en Bart van Lier op trombone. We gaan luisteren. Dit was dus het metropoolorkest, maar niet het nummer wat we eigenlijk gezegd hebben van Out of the City. Maar dit was het nummer C, We Did. En het is ook met Hans Vroom op piano en Jan Schofield op gitaar. Alleen de trombone was nu weg en er was dan een tenor ja. van Leo Jansen. Nou ja, ik vond het echt op deze zondagmorgen het aanhoren echt wel uh, uh, waard. Uh, Cool. Ja, en uh, we zitten al tegen de klok van, uh, van 12. En uh, we hebben, het eerste uur draaiden we Curtis Stigers, de de Jazz Crooner. En ik vind het hem van. Ik heb twee prachtige CDs van hem, en ik vind ze eigenlijk alle nummers die erop staan, vind ik fantastisch. En ik heb gekozen voor The Dreams of Yesterday. Luistert u naar Curtis Stigers? The moon rose late last night and outshone the sun, casting its bright white light of love down on everyone. But you lay sleeping, lost in dreams, the dreams of yesterday. When you were young you fell and gave love a try Offered your heart and lost it all in the blink of an eye And now you hide and cry for love The love of yesterday Yesterday, when all your dreams came true and chased the blues away and dried your eyes so sweetly, you hide your heart away and try to be gay. Playing your part and laughing as the years slip away But in the night You dream your dreams Dreams of yesterday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 Zeker acht mensen zouden bij de gevechten gewond zijn geraakt. Onder de Soenieten waren Arabieren die sinds kort staatsburger van Bahrein zijn. Volgens de Shiite hebben ze dat staatsburgerschap alleen maar verkregen om de bevolkingssamenstelling te beïnvloeden. De machthebbers in Bahrein behoren tot de Soenitische minderheid. Net als in andere Arabische landen zijn er in Bahrein felle protesten tegen de machthebbers. ABN AMRO zegt een goed jaar achter de rug te hebben. De bank leed weliswaar een verlies van 400 miljoen euro, maar dat komt alleen door eenmalige kosten. Die zijn volgens de bank te wijten aan het verlies op de gedwongen verkoop van de Hollandse Bankunie en de kosten van de fusie met Fortis. Zonder die kostenposten maakte ABN het afgelopen jaar een miljard euro winst, veel meer dan het jaar daarvoor. De bank profiteert van het herstel van de Nederlandse economie. Oud-commandant van de strijdkrachten Dick Berlijn is ervan overtuigd dat de operatie in Libië, waarbij drie Nederlandse militairen gevangen zijn genomen, zorgvuldig gepland was. In de Telegraaf zegt Berlijn dat hij Defensie goed genoeg kent om te weten dat er nooit sprake is geweest van lichtzinnigheid. Berlijn spreekt van een zorgelijke situatie omdat Gaddafi Den Haag onder druk kan zetten met de drie gevangen genomen Nederlandse militairen. Een oud-topman van de Amsterdamse woningcoöperatie De Kei moet 3,2 miljoen euro betalen als schadevergoeding voor omstreden vastgoedtransacties. Volgens de rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan opzettelijke misleiding. De man werd vorig jaar samen met een ander bestuurder van De Kei op staande voet ontslagen.